Het is een hele normale ochtendspit zonder al te veel bijzonderheden. Op dit moment nog wel een flinke file op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam... tussen knooppunt Ippenburg en Dorp, Ongeveer een kwartier vertraging. Ruim in een uur oponthoud zelfs op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... want daar is een ongeluk gebeurd bij Haarlem-Zuid. Er zijn twee rijstroken dicht. De file daarachter is 10 kilometer. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Bodegaven en Woerden... 8 kilometer en 20 minuten oponthoud. De A15, Rotterdam-Gorkum... Tussen Hendrik Kido Ambacht in Sliedrecht, 4 kilometer. Op de A16 Breda Rotterdam. Tussen Hendrik Kido Ambacht en Rotterdam Feyenoord, 5 kilometer. De A27 Almere Utrecht. Tussen Eemnes en Beeldhoven, 9 kilometer. Daar staat een auto met pech. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is ook 50 minuten. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar een kwartier op onthoud En op de N230 Maarse Utrecht. Voor de aansluiting met de A27 ook een kwartier vertraging.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 Met de, in de eerste minuut, ik heb het even nagekeken, scoorde Lassassione al. Dus dan ben je net wakker en dan gelijk al even goedemorgen. Maar goed, hoe zich dat ontwikkelt houden we natuurlijk ook voor u de tweede uur in de gaten. En verder hebben we natuurlijk de vaste item, zoals dat is: de evenementenagenda rond de klok van half vier.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 Staat nog niet bij wie er gescoord heeft, maar in ieder geval tussenstand... Ajax-Feyenoord 2 tegen 0. 2 tegen 0. Geweldig voor de ajax -hieden. Martin Kerench en Dua Lipa, de nieuwe single heet Care to be Lonely. It was great at the very extent. Hands on each other. Couldn't stand to we far apart. Close to the better. Now we pick and fight.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 De nieuwe single heet Scared to be Lonely. Inmiddels kwart over drie. We gaan weer wat nieuws in het kort met je doornemen. Nou, Allereerst even de, de, de tussenstand bij Ajax-Feyenoord. Zoals we het net melden, was, is inmiddels 2 tegen 0 geworden. Want in de 36e minuut wist Neres te scoren. Maar Feyenoord startte dramatisch de wedstrijd.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 Op af. We houden het voor u allemaal in de gaten. Ja, dat was het sportnieuws. het nou, zoveel nieuws in het kort, dat hou uh, je nog even te goed. Hé, Albert-Jan? Ja. Anders blijf je maar aan het woord. Dat willen we helemaal niet op deze zondag. Wat we wel willen, omhoog kijken met Nick en Simon. Na een lange vol, klim jij weer uit de dal. Kijk naar de tijd die komen zal. Weg met die wolk, willen we niks meer mee te maken hebben.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 shapes together, but it doesn't mean you're in my circle, yeah, mm -hmm. cruise through life and I'm feeling on track, if you can't keep up then you better fall back, mm -hmm. cause money looks better when I see it all stuck.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 Ja, even lekker meebewegen he, met deze van uh, Jack Jax Youngs. Uh, you don't know me. Een plaatje uit uh, de hitlijsten uh, van dit moment. Ja, het is uh, rust bij de, de wedstrijden uit de Eredivisie... die vanmiddag om half drie gestart zijn. Waaronder de klassieker uh, ajax Feyenoord, uh, Albert Jan. Ja, met een uh, tussenstand van 2 tegen 0. Ajax aan de leiding.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 de zuidstrand Ayuma, de drie aapjes, het wapen van Zandvoort, de lachende zeerover, Griek cuisine Fixofenia, de meerpaal, Tenses, drank en spijslokaal de Meester, Zizolounge. Lounge, Restaurante da Andrea, Brasserie Zin, de haven van Zandvoort, Captain Kot...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 Een demonstratie aardappelenschillen zullen geven. De aardappelschilwedstrijd start om 2 uur en duurt slechts 10 minuten. De deelnemer die het meeste aantal kilo's schone en geschilderde aardappels heeft, is de winnaar. Ook dit jaar zijn er weer vele prijzen te winnen en is er live muziek aanwezig.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 maar voor altijd jong, hè? Voor altijd jong, Albert Nooit young. ouder worden, wanneer word jij ouder? <laughs> <laughs> op dag, heel nou snel. Goed. Op, op dag, oh wat ja. leuk. Nee, uh, Forever Young, de single van Elferville, uh, die heel bekend is geworden. Maar ook deze, Sounds Like a Melody. Even een update ten aanzien van de Ronde van Vlaanderen. Zoals gezegd, om tien voor elf vanmorgen begon het peloton in Antwerpen aan de 101 e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 I had a dream, we were sipping whiskey neat Highest floor of the Bowery, and that was high enough Weer een superhit voor onze Zuiderbuur Gago. Je ze met de nieuwe single It Ain't Me. ZFM 24 uur bedacht, de laatste nieuwtjes op de app, maar ook op internet. We leven het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl En daar kan je kijken voor de laatste nieuwtjes, maar ook via de CFM app. En die kan je gratis downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store... Bezoek even onder ZFM Zaanvoort en download hem nu op je telefoon of tablets. Dan blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit Zaanvoort. De evenementen, je kan kijken op het strand en natuurlijk luisteren naar ZFM Zaanvoort. Je enige echt eigen lokale radio. de David in Walking Away. Ja. Yeah. Robert Young. Ja, we gaan even naar de tussenstanden kijken... van de wedstrijden in de e visie. En dan pakken we even alle drie nog... Die, ook de wedstrijd die om half één begonnen is...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 En ze stevenen af op een wellicht een massasprint. Maar goed, niet de, de kogel schieten voordat hij al geschoten is. Om Zo het om, is het? Het, Om het zomaar eens te zeggen, we blijven het voor u volgen. Tot en met de finish. Oké, okay, nou tot zover ook uur twee alweer. Zo het derde en laatste uur van Zandvoort op zondag. Wij zeggen goedemiddag. Geniet van het lekkere weer hè, wat er op dit moment is hier in Zandvoort. Even lekker naar buiten en uh, genieten van het zonnetje. Even een te pakken, strand pakken en zo. Als je de radio maar meeneemt. Mm -hmm.